Het verzamelplatform voor kranten en tijdschriften Blendel heeft zijn honderdduizendste gebruiker geregistreerd. Het platform heeft inmiddels vijftig titels beschikbaar waarin belangstellenden kunnen bladeren, zoals Elsevier, Story en De Economist. Een abonnee van Blendel betaalt per gelezen artikel. Blendel begon een jaar geleden met drie mensen en inmiddels zijn er 33 medewerkers. Een computerspelletje waarin het mogelijk is om vlucht MH17 uit de lucht te schieten is offline gehaald. In het spel bedient de speler een buk-raketinstallatie. En met de raketten kunnen vliegtuigen van KLM en Malaysia Airlines worden neergehaald. Die vliegen boven een landschap dat lijkt op Oekraïne. Wie raak schiet krijgt punten. De game is niet door de maker van het internet gehaald, maar door de aanbieder van de webruimte. Hij vindt dat er grenzen zijn aan de internetvrijheid. Cristiano Ronaldo is in Monaco gekozen tot Europees voetballer van het jaar. De Portugese aanvaller van Real Madrid kreeg de voorkeur boven Arjen Robben van Bayern München en Doelman Manuel Neuer, een ploeggenoot van Robben. Ronaldo kreeg de onderscheiding van Europees voetballer van het jaar ook al in 2008. Het weer bewolkt, een af en toe regen of motregen. Morgen zonnige periode, maar ook kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Zaterdag veel bewolking en enige tijd regen. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. En het was hem dus, deze opening. Heel bijzonder ook, omdat het een heel naar bericht binnenkwam bij mij. Welkom, ook Marcus van Dam. Het is altijd heel fijn dat hij hier nog eventjes binnenkomt. Want 17 april van dit jaar hadden wij Julius te gast. Dat is niet helemaal tot stand gekomen van degene aan wie ik dit liedje eigenlijk opdraag. Hij is niet meer onder ons. Dat is de schoonvader van Erik Mierenboer. En bij mij is dat eigenlijk... Een beetje mijn achterbuurman, is dus Dick van Zon. Uh, ik las vandaag in Zandvoortse krant dat hij is overleden. Maar ik weet uh, dat ik uh, met Dick, heb ik daar wel eens uh, meerdere malen over gesproken... dat hij enorm uh, fan was van Julius en dat hij ze eigenlijk uh, op de voet heeft uh, gevolgd. Dus dit plaatje uh, draaien we een beetje ook uh, voor uh, de, de familie en uh, natuurlijk ook uh, voor Erik... Die toch eventjes uh, wat weg moet, uh, moest slikken de afgelopen dagen. Dus dat uh, was de reden waarom we begonnen met, uh, met deze uh, uh, ja, radioversie eigenlijk. Want uh, dat is het uh, in feite. We hebben ook nog een eigen versie. Maar die ik vond hem even, even terughoudend. Ik denk, we doen het even met, uh, met deze. Uh, wat vrolijker nieuws uh, rondom Julius is, is uh, dat ze binnenkort weer met een nieuwe single gaan komen. Dus wat dat er gaat, zit het helemaal goed uh, met, uh, met het hele verhaal van uh, Julius. Welkom bij deze Alternative FM. Het is de bedoeling dat, uh, dat wij tussen nu en een paar weken... wel uh, weer wat, uh, wat mensen gaan uitnodigen. Nou, uh, er zijn al driftig uh, links en rechts al mailverkeer. Uh, zo zijn we bijvoorbeeld bezig met Thijs Heij. Wie is dat? Dat is de man die ook onder andere meegedaan heeft... Uh, bij de beste singer-songwriter van Nederland. Uh, je weet wel, de man van die knoop. En uh, zo uh, zijn er ook nog uh, al uh, belangstelling voor uh, ja, van een aantal uh, mensen die, uh, die graag hier uh, willen spelen omdat ze de eerste single hebben of dat ze bezig zijn met een debuutalbum. Dus het, uh, het belooft nog wat. En wat heel erg leuk is, uh, ze zouden komen om het een en ander te promoten, uh, Nexo Shape. Maar ze gaan live spelen. Dus dat wordt... Uh, Marcus van Dam die moet die mail ook gezien hebben, denk ik. Ja, ja jij moet gewoon uh, heel goed opgeleid hebben. want. Ja, uh, ik zag wat voorbij komen. Ja, jij zag wat voorbij komen. Maar Nexus Shape heeft uh, gezegd... Uh, van Wij willen ook nog wel live spelen. Eén uh, nummer wilden ze spelen. Maar toen zeiden wij van... Ja, dat is leuk. Maar... Daar komen kom, we niet voor. Kom, kom, kom dan maar met een, met een compleet uh, verhaal. Maar ze zullen dat ook wel gaan doen. Dus, uh, uh, dus er zit weer uh, enigszins uh, muziek in uh, de pijplijn, uh, vrienden. En wanneer dat allemaal gaat plaatsvinden, dat, uh, dat weten we niet. Uh, ook loopt er een, een, een verzoekje in de richting van het management van King Forward Records. Om uh, ook onze vrienden uit Vollendom Dandelion hier naartoe te halen. Maar daar. -da! is het nog een beetje angstvallig stil geworden. Dus het zou zo maar kunnen dat, dat we dat de komende weken... ja, dat we dat zien. Dat ze dan ook inderdaad gaan komen. Maar dat is een beetje de stand van zaken... wat betreft het hele verhaal rondom live optredens... en eventueel mensen die wat willen vertellen... over het werk wat ze hebben gemaakt. Dus, dus we, zijn, we zijn druk bezig om het een en ander voor elkaar te krijgen. Nou... Uh, is het, uh, deze, uh, dit weekend uh, hebben wij uh, de historische Grand Prix. Uh, allerlei, uh, allerlei oude auto's die uh, rondrijden in het dorp. En uh, ja, wat, wat is er zo uh, leuk aan? Nou, uh, Dat betekent dat je een parade gaat, uh, gaat krijgen op uh, de zaterdag. Uh, op zaterdag dan, uh, gaan een aantal van, uh, van deze wagens... Uh, door het dorp heen, die, uh, die kun je dan zien. Ik geloof dat ze twee of drie rondjes uh, rijden door uh, het centrum van Zandvoort. En ze zullen uiteindelijk uh, bij het uh, tweede of het derde rondje stoppen. En dan zullen ze uitwaaien over uh, een aantal plekken in Zandvoort... waar de, de auto's dan neergezet worden. Zodat het publiek ze kan bekijken. Dat uh, gebeurt op 30 augustus. Uh, het, het lijkt een beetje op een soort van Roundabout Town. Zo moet je het... Uh, nou, heb ik een leuk bruggetje gemaakt. Le leuk of niet, uh, Marcus? Uh, vind je niet? Ja. <laughs> en op die dag, op diezelfde 30 augustus... dat wordt voor de muziekfans uh, toch wel een beetje uh, kiezen. Want ja, uh, in Café Briljant hebben ze een uh, singer-song een middag, euh, zo waar. Euh, dat met, euh klinkt als interessant. Ja, dat klinkt al zeker interessant. En een van sext? die briljant. mensen die, die over Roundabout Town gaat... is van if... het briljante uh, debuutalbum... afkomstig, ik krijg zo wat mijn bek erin uit... maar dat is van Fabiana Dammers. Het is wel heel erg leuk dat je dan... Euh, eh, historische Grand Prix... Auto's die door de dorp heen rijden. Over de rotonde rondom het Gasthuisplein heen. Of dat zeg ik? Gasthuisplein? Raadhuisplein moet ik zeggen. Ja, en dan hebben we ook nog een passantier erbij. Nou, dat is deze dus. Mijkt me leuk!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 Ook dit komt uit Volendam. En ook deze man is uh, geweest. en uh, dat, uh, hebben wij, Daar hebben wij opnames uh, van uh, Marcus. En dan weet je al ongeveer waar ik naartoe wil. Uh-oh. Uh-oh. <laughs> Richting, uh, ik moet het eens in de druk hebben. Dan ja, het zou wel fijn zijn als we, ja, we ook uh, volgende de opnames... week moet lukken. Uh, Volgende week Volgende week, beloft is beloofd. Of uh, gaan we dan... Ik ga jou uitdagen dan. Ga jij dan ook een ijs in over je heen gooien? Voor uh, de Alex? <laughs> dus als het je niet lukt, hè, dan... Uh... Ik denk dat dan... Een... Ja, ik weet het niet. Uh, uh... <laughs> ik, ik, als het, dit... ja, het had leuk ja. geweest in de zomer, maar de zomer is vertrokken. Ja, maar volgende week schijnt het weer uh, redelijk weer te worden. Hmm. Kan altijd. Hmm. Maar goed, uh... als ik daarvoor niet al door iemand genomineerd word, dan... Uh... Ja, ik, ben, ik ben nog niet genomineerd. Maar ik heb uh, nu gezegd... Uh, ja Godzij jongens, uh, nou ja, als ik genomineerd word... dan zal ik twee keer uh, onder een uh, koude douche moeten. Want uh, die 2500 euro... die Richard Bates uh, stond vandaag in de, in de Zandvoerskrant... stond er wat over. En uh, ja, ik heb uh, op een gegeven moment uh, toch wel gezegd van... nou luister, als jij die 2500 euro haalt... dan, uh, uh, dan stort ik een halve uh, uh, inhoud van een ijsemmer en water uh, leeg. Haalt hij uh, 3750 euro, dat is uh, het voorstel van Rob Bossing. Want die, uh, dat is ook een collega van ons, die uh, verzorgt uh, televisie. Uh, die heeft uh, gezegd uh, van als dat dan 3750, dus 3750 uh, euro'tjes wordt, dan uh, moet hij voor drie kwart. En ik had gezegd, bij 5.000 gooi ik een hele ijs emmer leeg. Dus, uh, dus mensen die uh, graag Richard willen ondersteunen met uh, zijn actie uh, voor de Amsterdam City Swim. 7 september uh, gaat hij een uh, beetje zwemmen in uh, de vaarten van Amsterdam. Uh, hij heeft nu ongeveer 2.389 euro. Dus uh, ik denk wel dat die 2.500 euro, die gaan eraan komen. Dus hoe dan ook, ik ga onder de emmer, maar uh, is die half vol... Of is hij drie kwart vol of is hij helemaal vol? Want dat is uh, natuurlijk wel het verschil. Kijk, uh, als ik een half volle emmer over me heen uh, laat uitstorten, ben ik minder nat. Heb ik het ook minder koud? Heb ik drie kwart? Uh, ja, dan ben ik het iets kouder en ben ik ook iets nat. En dan heb ik een hele, hele emmer over me heen. Ja. Dan uh, wordt het, uh, de... ben ik doornat en heb ik het. <laughs> Ijskoud. Dus wat de hek. Ik doe het gewoon op deze manier. En zo probeer ik dan uh, centjes uh, in te zamelen nog voor uh, de ALS. Zo uh, werkt dat. Mm -hmm. Snap je? Uh, dat, is, uh, dat is een beetje het verhaal. Dus uh, Marcus, uh, ik ga met jou de uitdaging aan om toch even te kijken... of we de opnames van One Clueders Friend heel erg snel uh, online kunnen krijgen... Ik ga er meteen aan <laughs> dat is, ah, Hij heeft geen zin om onder, onder die ijs te hebben te staan natuurlijk. Hè. Dat, nee, tuurlijk uh, niet. Ik heb het altijd al Ja, dat nou, is de enige stok, Het is een beetje een stok achter de deur uh, die we dus <laughs> nu hanteren. Uh, overigens, uh, goed nieuws over voor uh, One Clueless Friend. Want uh, ze zijn gevraagd, 13 september mogen ze spelen... bij het uh, programma van uh, Daniel Dekker op uh, Radio 2. Trost Muziekcafé. Café. Ja, wij wisten het al langer dat, uh, dat ze het al uh, konden... Uh, de heren van One Clueless Friend. Ik, nou, heb ik begrepen dat, uh, dat er meer uh, mensen zijn die, uh, die daar deel uit van maken. Van uh, One Clueless uh, Friend. Dat is uh, nou ja, naast uh, Dick. En uh, naast Dick hebben we natuurlijk ook nog Martijn van Waveren die dat, uh, die dat doet. Uh, maar er zijn er nog een paar. Uh, had ik uh, gezien. En... Uh, moet ik weer eventjes uh, gaan kijken. We hebben hier drie anderen. Anton Leideker en Jules Padeloup. Dat zijn uh, de andere twee. Uh, die dan mee gaan doen. Uh, voor die. Uh, ja, voor dat optreden op de radio. Tussen twee en vier kun je dat uh, beluisteren. Dat is zaterdag over twee weken. Dan uh, zullen ze daar ook uh, de présence geven. Voor, uh, voor wat dat, uh, voor wat dat uh, gaat. Dus uh, het, uh, wordt, uh, het wordt heel erg uh, spannend. Voor uh, Dik en, uh, en de zijne. Um, want ja, het radio. Uh, de, de, ja, ik bedoel om mee te zeggen dat. De dat ze dus nu gespot zijn door de, de grotere zenders. En dat mag ook wel. Uh, dan krijg ik weer een bericht binnen van... Wat heb ik gemist? Nou, je hebt veel gemist, Paul van Kleef. Uh, je hebt uh, in ieder geval Fabiana Dammers heb je gemist. En je hebt One Clueless Friend uh, gemist. Maar ik uh, ga het nog er wel komt even, nog genoeg aan. Er komt nog genoeg aan. Er uh, is dus, uh, geen, geen uh, nood. Het is uh, niet meteen uh, het einde van de wereld. Uh, we hebben nog uh, bijvoorbeeld uh, Still Only Adam. Uh, dat staat uh, onder andere nog uh, klaar. Dat, dat, dat, dat uh, komt nog. En, ja, uh, geloof het of niet... ...omdat ik uh, da daarvoor... ...voor One Clueless Friend heb ik uh, Fabiana Dammers uh, gedraaid. Maar er zit uh, verderop in deze uitzending... ...ook nog familie van Fabiana... ...in deze uitzending. Marcus, die zit me aan te kijken van... ...waar heb je het over? Ja, geen idee. Nou, Het is uh, Nederlandsstalig en deze jongen... ...ik vind het dat hij het in zijn vingers hebt. Uh, we zijn overigens uh, getipt... ...door uh, Pascal van der Beek. Die zei al van... ja. Want, uh, die jongen die heb ik gezien. Uh, die, moet, die moet je toch eens een keer vragen. Nou ja, oké. Okay, ik heb het gevraagd. Uh, alleen het is een beetje nog uh, te snel. Uh, voor, uh, voor Sam. Want uh, daar heb ik het over. Sam Kroon uh, uit, uh, uit de Muiden. Uh, zijn oma. En de vader van Fabiana. Dat zijn broer en zus. Dus dat is uh, een beetje. Uh, hoe klein is uh, de muziekwereld? Nou, uh, zo klein dus. Uh, uh, ja, ja, ja, en het blijft in de buurt ook. Uh, straks uh, gaan we daar iets uh, van draaien. Maar uh, nu nog even niet. Uh, we gaan eerst nog even iets anders uh, draaien. Want van de week uh, zat ik weer eventjes uh, op Facebook. En ineens kom ik weer wat tegen. En dat is zo verschrikkelijk mooi is dat uh, geworden. Dat, uh, en ook uh, zij heeft uh, toch wel oren naar om uh, bij ons langs uh, te komen. Uh, ze heeft uh, de eerste single op... Uh, ja, online gezet. En hij is ook te krijgen via de, uh, de kanalen. Via iTunes, Spotify geloof ik uh, is dat singeltje te krijgen. Maar ze is nu bezig ook met het uh, debuutalbum van, uh, van haar. En uh, dit is dan de single zoals die uh, zou moeten klinken. Uh, ik heb het over Jeruzalem En het nummer dat heet Shadowland. Dit wordt de, de nieuwe single van uh, Loke. Uh, dat nummer dat, uh, heet. Uh, God, hoe heet dat uh, nou ook alweer? Oh, oh, wat is het? Een onuitsprekelijke naam heeft het. Uh, Inconsolable heet het uh, de nummer. Dat is uh, van, het, uh, EP, van de EP Cold Hearts. Daar is hij uh, afkomstig van. Dus wat dat er gaat, uh, kunnen we dan wel weer uh, zeggen dat, uh, dat dit ook weer eventjes uh, toegevoegd mag worden. In de, ja, in de rij van uh, toch al. Uh, uh, rijke uh, Nederlandse popmuziek, uh, talentvolle popmuziek die we hebben. Uh, Sjoerd van Heuwen, uh, daar draait het allemaal om bij uh, Loke. Uh, uh, opgepikt door uh, Menno Timmerman uh, hier uit de buurt. Uh, want uh, Menno uh, heeft uh, meerdere groepen begeleid. Uh, onder andere Kensington heeft hij uh, begeleid. Uh, nu uh, is Kensington hot in, uh, in, in Nederland... Maar eh, zo heeft hij ook bijvoorbeeld Ilse de Lange eh, ooit eh, begeleid. En eh, nou, we weten hoe dat is afgelopen. is eh, samen met Waylon eh, tweede geworden bij de Eurovisie Songfestival. Dus het eh, zegt wel wat eh, over ja, wat hij eh, vindt. En eh, we kunnen er ook bij zeggen... hij heeft ook eh, bijvoorbeeld eh, het eh, nummer... wat we eh, helemaal aan het begin van dit uur hebben gedraaid. Julius heeft hij ook ontdekt. En ja, eh, wij zijn ook eh, fan van Julius... Uh, dus wij draaien dat graag. En uh, de jongens hebben ook uh, gezegd uh, dat ze in ieder geval... Uh, wel overigens als het uh, album er is nog een keertje terugkomen. Dus dat wordt leuk. En dan gaan we zeker ook nog uh, met uh, materiaal, uh, ja, live materiaal werken. Dus dat, uh, dat, dat komt wel goed. Dat, is, uh, dat zijn er dus twee die we gedraaid hebben achter elkaar. Uh, weer, uh, we gaan weer even naar het uh, rijtje uh, naar uh, de andere twee. Die klaarstaan. Uh, dat was ook, is ook heel bijzonder, want uh, ook de redactie-mailbox van CFM Zandvoort, waar dit programma onder valt. Uh, ja, dat heeft uh, meerdere wegen uh, waardoor wij aan onze muziek uh, komen. Eén ervan is uh, bijvoorbeeld uh, Laxmi Swami Perso. En de naam Swami Perso zal wel in Zandvoort iets wat bekender in de oren klinken. Dat klopt. Omdat uh, tijdens uh, het uh, overleg van uh, wat wij al. Of de, ja, een soortement van brainstormavond in uh, de gemeente Zandvoort. van, uh, van idee tot resultaten. had uh, ook Anand Swami Perso. ja, die. Uh, een idee ingediend. om bijvoorbeeld van Zandvoort. Uh, ja, een plek uh, te maken. Ja, uh, als compassievolle plaats. Dat uh, was een beetje in het kort het uh, verhaal wat hij uh, gepresenteerd heeft. En uh, nou heeft hij een muzikaal nichtje. En uh, van de week ging uh, uh, toevallig de manager van de, van de band Miranda Spook... bij ons in de mailbox, de redactie mailbox wel te verstaan. Die zegt, uh, kunnen we daar uh, aandacht aan besteden? Nou, zeg ik, daar zijn we al mee bezig. Dus uh, het uh, gaat er ook van komen dat na... De, hectieke, de hectische fase van de, de, de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland... want daar doet Lakshmi aan mee. Uh, zullen, zal er misschien een manier worden gevonden om uh, de, uh, Lakshmi hier uh, naar de, de studio te halen? Waarschijnlijk zelf, uh, solo met één piano. Uh, is dat uh, technisch uh, mogelijk, uh, Marcus? Als jij die vleugel wilt erop op beeld... Nou, vleugel. Het is net zo'n pianotje als wat uh, ah. Editha Korkoschka had van uh, Nausicaa. Zo'n soort piano. Dat gaat prima lukken. hoor. Dat gaat denk ik ook wel lukken. Dus uh, dat, dat, mm -hmm. dat lijkt mij ook. Um, maar uh, een tijdje terug ging er ook een, uh, een, een andere dame in de mailbox. En zij heet Ilse. Ilse Gevaart. Uh, dat is een Belgische. Maar goed, omdat we uh, de lage landen. Ja, uh, denk ik uh, van. Ach, waarom ook niet? Uh, maar Ilse heeft uh, min of meer nu haar domicilie in Brooklyn. in Amerika. En uh, ze werkt ook met wat producers op het gebied van dance. En dat is ook wel een beetje links en rechts te horen. Maar ze heeft één mooi beeldschoon nummer gemaakt. En dat uh, is toch al een aantal malen al uh, uh, bekeken op YouTube. En dit is dat nummer. Ik heb het over. I'm human. You're ZANG close but we drift away when all we need Op het aanrecht, post ligt door elkaar. Een laptop ligt te wachten, de krant ligt voor je klaar. Appels in de fruitschaal, sleutels bovenop. Koekjes in de trommel, jouw favoriete droog. Alles is zoals altijd. Alles is zoals altijd. Jij ben niet bij mij Voetbal bij de voordeur, schoenen in het krat Modder van je laatste wedstrijd, ligt nog op de mat Alles is zoals altijd Alles is zoals altijd alles is zoals altijd, maar jij, jij bent niet bij mij. Je bent niet bij mij als de zon opkomt, je bent niet bij mij als het in mijn hoofd stort. Je bent niet bij mij, als het avond wordt. Je bent niet bij mij. Je bent niet bij mij. Kinderen vragen, komt alles goed? Ik zeg zachtjes ja, omdat het moet. God is in de hemel, de duivel dichtbij. Elke minuut, liefje. van de kinderen stof ligt op de schouw bloemen van je moeder naast de foto van jou het bed is veel te groot het huis is veel te koud alles voelt hetzelfde alles is hetzelfde maar je bent niet bij mij jij bent niet bij mij jij bent niet In de kamer, sokken op de grond, oh lief wij wachten, ja lief wij wachten. Dit, dit verhaal van Mirko Haarmans en Luc Nijman. Beiden zijn overigens hier in de studio geweest. Mirko twee keer, twee keer om over het werk te vertellen. En wellicht omdat er nog een kans bestaat dat hij nog een keertje gaat komen voor ja, misschien een akoestisch optreden. Je weet het niet. Maar Mirko kan dat en dat weten wij. En Luc die is uh, geweest samen met uh, Ro in uh, de, de hoedanigheid van de Rolex Babies. En uh, ja, ze hebben dit uh, liedje hebben ze bewerkt van uh, Bruce Springsteen tot een uh, Nederlandstalig nummer. Je bent niet bij mij. En dat hebben ze ja, min of meer een paar dagen nadat de verschrikkelijke crash van de MH17 uh, plaats heeft uh, gevonden... hebben ze dit uh, nummer gelijk opgenomen... en hebben ze dat uh, online uh, gezet. Uh, daarom dacht ik, ik draai het nog maar eens een keertje. I'm Human was, de, was daarvoor van uh, Ilse Gevaart. Geen familie van uh, die hele snelle... ...loopster uit België... ...die aan de atletiek gedaan heeft... ...Kim Gevaart... ...ja nee, dat uh, moeten we er dan maar even bij zeggen... Uh, ...en uh, dat, uh, dat nummer dat heette dus... Uh, ...zoals gezegd... ...I'm Human... En ...een paar keer al... Uh, ...nou een paar keer... ...al meer... Uh, ...dramaal... ...ik geloof meer dan 10.000... ...bijna 100.000 keer geloof ik al... Uh, ...bekeken op uh, YouTube... Uh, zeker door, en dat was uh, wel, uh, ja, daar kreeg je het ook wel een beetje bang van. Uh, dat er een uh, Israëlisch kind uh, op een gegeven moment reageerde op, uh, op dat nummer van uh, Ilse wat, uh, wat ze gemaakt had. Over die beschrikkelijke uh, rakettenaanval die Hamas uh, heeft uitgevoerd. En andersom natuurlijk ook, want uh, bij dit soort oorlogen... zijn er geen uh, winnaars, eerder verliezers. Of dat nou aan de Palestijnse kant is of aan de, de Israëlische kant. Maar het uh, was wel uit het hart uh, gegrepen. Dat zag ik dan uh, toevallig uh, voorbij komen. Ja, en dan uh, is dat ook een beetje de strekking van dat nummer. Het uh, gaat er niet om wie je bent, maar wat je bent. En uh, we zijn eigenlijk allemaal één. En dat is ook de strekking van het uh, verhaal wat Ilse heeft opgenomen destijds. Nou, uh, dan heb ik uh, wel weer uh, genoeg uh, gezegd over de liedjes die uh, we hier net hebben gedraaid. Uh, zij is ook geweest. Doet ook mee aan de grote prijs van Nederland. Ik heb het over. En dat is onze eigen versie die wij hier hebben gemaakt. Dus Marcus kan eventjes weer genieten en terugluisteren. Hier is Ariana met Naked. Naked on top of this scaffold. Don't want them to see me naked, hated On top of this scaffold Don't wanna be the one hated Where on my clothes, my dignity? Was I supposed to share my liberty? Where is my heart, my victory? I got stuck in the seal, losing my credibility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 Presumptuous eyes on me. Yes, here I stand on top of this scaffold, and I'm going down.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 natuurlijk ook niet uh, doen. Dat uh, was de single die uh, eigenlijk al uh, klaar uh, stond. Maar uh, die gaan we zo draaien. Uh, hij stond nog even op uh, doorstarten. Uh, we hebben er uh, twee gedraaid. Uh, dat was Still Only Adam met uh, Circle. En daarvoor, ja, dat uh, krijg je ervan als uh, de plaat even een beetje te snel uh, doorschiet. Dan krijg je dus... Uh, uh, dit soort uh, flauwekul. Ik uh, ben gewoon even kwijt. <laughs> Dat is uh, geweest. Wat, wat naar nou weer. Uh, goed, uh, ik ga even, eerst even wat anders... Uh, voor elkaar uh, proberen te boksen. Uh, want ja, vandaag... Uh, krijg ik van een van mijn luisteraars uh, te horen. Van de, uh, uh, is, uh, die nieuwe single van... Uh, zijn die ding beschikbaar? Ja, die is wel beschikbaar. Alleen, ik heb in de studio... En dat is uh, weer erg uh, B. Dat hebben wij gewoon niet hier. Uh, we hebben hier geen kanaal van iTunes. Waarop dat ding uh, eigenlijk uh, uh, uh, beschikbaar zou moeten zijn. En dus moet ik het uh, op een andere manier doen. Zullen we kijken of ik uh, uh, via een, uh, een, uh, een kanaal... Uh, dat uh, misschien voor elkaar zou kunnen krijgen. Ik, ik ben bang dat dat uh, waarschijnlijk uh, niet gaat lukken. Want uh, ja... Het is dat is natuurlijk heel fijn als je dat, dat, je, dat je dat hebt, maar eh, hoe heet dat? Die single die, heette, die had er nog. we hebben even kijken hoor. Sandy Dane. ploep heb ik hem en dat nummer dat heet Burning Bridges en dan ga ik eens even goed, goed zoeken op, op het welbekende videokanaal wat, wat we hebben hier in, op internet en dan is het uh, te hopen dat hij daar dus wel op te vinden is. Maar ik uh, ga mij... Uh, ernstig zorgen maken dat hij daar dus niet op te vinden is. Nummer... Huppatee. Even kijken. Is heel fijn. Burning Bridges. Ja, en dan krijg ik uh, van One uh, Republic... een heel hoop... Uh, uh, zooi. Maar dat is dan niet... Uh, datgene wat ik zoek. Ja, wat wij zeggen, Marcus? Ik denk niet dat het dat gaat worden. Uh, ik denk het ook niet. Dit dus klinkt een beetje als een slechte uh, voorbereiding. Dit, nou, dit wordt even spontaan gevraagd. Dus ik ga eventjes uh, gewoon uh, eventjes zoeken. En dan kom ik uh, er ja, ja, dus niet tegen. En uh, Sandy heeft het... Uh, acht uur geleden heeft ze dat... Uh, maar ik heb dat hele bericht gemist. Ja, en dan zit ik met mijn handen in het haar En dan heb ik echt zoiets van... Ja, shit... Uh, dan moet ik hem dus nog, uh, nog even stand te peden nog ergens aangeschaffen. Ja, dat gaat, gaat gewoon niet worden vanavond. Dus, uh, ik ga je teleurstellen, Paul van Kleef. Uh, dat gaat niet lukken. Ik, uh, ik, ik moet je eerst teleurstellen. Dus, en bovendien uh, is het, uh, moet, ik, moet ik ergens op een of andere manier... moet ik die cd nog uh, van de los uh, zien, te, zien te peuteren. En uh, dat, dat zal ook niet uh, zo 1, 2, 3 uh, eventjes uh, gaan. Dus uh, wat dat gaat, uh, ik, ik ga Sendike proberen te lijmen met een uh, optredetje hier uh, bij Alternative Vim. Nou schijnt uh, mijn koptelefoon er ook uh, zo langzamerhand mee uit. Dus dat wordt helemaal een uh, dramaverhaal. Nou, we gaan eerst eens even of ik nog iets uh, klaar heb staan. Ja, ik heb nog zeker iets uh, klaarstaan. Uh, ga ik dat ook nog redden tot aan het uh, eind van dit, uh, van dit uur? Ik, uh, ga, nou, ik ga gewoon gokken. Uh, red ik het, dan red ik het. En red ik het niet, dan uh, red ik het niet. Hier is Tim van Doren tot aan het nieuws van 9 uur. En dat nummer dat heet Easy.